Naar aanleiding van een artikel in Trouw in 2013 over het verbieden van hoerlopen, seksueel gedrag beoordelen naar Rooms model. Aan de hand van nauwomschreven omschreven regels en geboden zoals de katholieke opvattingen in de jaren 50, seksualiteit alleen toegestaan voor de voortplanting. En de geslachtsdaad alleen binnen het huwelijk, handelingen die afwijken zijn verboden zoals homoseksualiteit, gebruik van contooms, masturbatie en seksuele omgang buiten het huwelijk. Natuurlijk moeten seksuele misstanden verboden zijn. Seksualiteit is ook een fundamenteel mensenrecht.